5 uur, NPO Radio 1, met Lara Renssen. Komend uur, Innieuws in Co, hoort u over Slowakije. Daar is een onderzoeksjournalist gedood omdat hij fraude onthulde. En dat leidt tot verontwaardiging tot aan het Europarlement. En de spelen zijn dan wel voorbij, maar over een paar dagen is het open NK Curling. Nou, onze verslaggever heeft ambities en probeert het zo in een uur te leren. Door het Megazeers met het NOS Journaal. De politie heeft nog geen idee waar de baby is... die vanochtend werd ontvoerd in het Brabantse dorp Eersel. Het meisje van zes maanden woonde bij een pleeggezin. Ze werd vanochtend met geweld door haar biologische ouders... meegenomen bij een supermarkt. De ouders hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie houdt er rekening mee... dat ze naar Duitsland of België zijn gevlucht. Vanmiddag gaf de politie een Amber Alert af voor de baby... omdat haar veiligheid in gevaar is. De politie adviseert mensen die de ouders zien... om hen niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. De Russische president Poetin heeft voor Oost-Ghouta in Syrië... een dagelijkse gevechtspauze bevolen. Vanaf morgen moeten burgers in de belegerde enclave elke dag... tussen 9 uur ochtends en 2 uur middags... de kans hebben om zich in veiligheid te brengen. Correspondent David-Jan Godfroy. Of dat gaat werken, ja, dat is natuurlijk afwachten. Want Poetin kan de Syrische strijdkrachten geen bevelen geven. Dus dat moet president Assad doen. De vraag is of Assad naar Poetin luistert. Dat moeten we afwachten. Poetins bevel komt twee dagen na een VN-resolutie. Daarin werd van alle partijen geëist dat ze een staakt-het-vuren van 30 dagen in acht zouden nemen. Studenten kunnen vanaf eind maart een maand lang niet terecht op Mijn Duo, het digitale loket voor de studiefinanciering. De dienst gaat over op een nieuw computersysteem. Het overzetten van alle gegevens gaat tot mei duren. Politiemol Mark M. heeft zich bij de politie gemeld... zodat hij zijn straf kan uitzitten. Vorige week werd M. veroordeeld tot vijf jaar cel... omdat hij geheime politieinformatie had verkocht aan criminelen. In Rotterdam is een jongen van 16 opgepakt... voor betrokkenheid bij een dubbele liquidatie in december. Hij is de vierde verdachte in deze zaak. De afgelopen weken werden al meer verdachten opgepakt. De Nederlandse Olympische sporters zijn terug in Nederland. De ploeg landde rond half vijf op Schiphol. Ze worden vanaf 6 uur welkom geheten in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Mensen die daar nu zijn om te schaatsen... vinden het jammer dat ze de huldiging straks moeten missen. Ik heb rijles, maar anders was ik zaak, uh, zeker gebleven. Blijf jij erbij? Uh, nee, ook niet. Ik ga met hem mee naar huis. Je moet wel. Ja, inderdaad. Jammer genoeg. Schaatser Kjeld Nuis, die goed was voor twee gouden plakken... ontbreekt in Amsterdam. Hij moet naar China, waar volgende week het WK Sprint wordt verreden. Een meisje van 14 is vorige week in Emmeloord door twee jongens mishandeld... nadat ze had geweigerd haar hoofddoek af te doen. Ze raakte licht gewond, meldt Omroep Flevoland. Toen het meisje na school onderweg was naar huis... riepen twee jongens dat ze haar hoofddoek moest afdoen... en toen ze dat niet deed en zei dat de jongens hun mond moesten houden... werd ze van haar fiets geduwd en tegen haar hoofd en rug geschopt. De politie is nog op zoek naar de daders. Het weer vanavond en vannacht valt vooral in het uiterste noorden... een enkele sneeuwbui en de temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen zon en wolkenvelden bij temperaturen net onder het vriespunt. De kans op enkele sneeuwbuien blijft aanwezig, vooral in het uiterste noorden. Vanaf vrijdag warmt het langzaam op. Nou, dus dat is van korte duur. Die kouwege naar de verkeersinformatie. Dennis mooi. wat zie jij inmiddels op de weg? 30 files, maar rondom Utrecht valt het reuze mee met de vertraging. Ook bij Amsterdam staan geen files. In het midden van het land en bij Rotterdam, daar staan nu de files met de meeste vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bijvoorbeeld tussen naar de vesting en knop het Eemnes, 9 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is nog wel bijna een uur. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht drie kwartier vertraging voor het knooppunt De Hocht. Door een ongeluk, de linkerreis ook is dicht. Het gaat nog een kwartiertje duren voordat de weg weer vrij is volgens Rijkswaterstaat. Dan bij Rotterdam op de A15 naar Europoort. Tussen IJsselmonde en het knooppunt Benelux, 20 minuten extra. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Epen en Harderwijk 7 kilometer. De files is ontstaan door een autobrand, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog wel ruim drie kwartier.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 Boek nu op zeetours.nl uw Noorse cruise met Holland America Line. Met vertrek vanuit Nederland al vanaf 999 euro per persoon. Nu bij Vodafone, de smartphone actiebeker. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de Samsung Galaxy S8 met een Harman Cardon speaker van 229 euro cadeau. Ontdek het op Vodafone.nl. Klaar met de donkere dagen in huis. Tijd om lichte lounge op de bank.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 Ondanks het uh, staakt het vuur ligt Ghouta in Syrië nog steeds onder vuur. VN-secretaris-generaal Guterres veroordeelt het geweld. Deze hel op aarde moet onmiddellijk stoppen, zegt hij. Eastern Ghouta cannot wait. It's high time to stop this hell on earth. Lara News Co. Ook de VN-veiligheidsraad realiseert zich dat de situatie in Ghouta onhoudbaar is... Rusland moet Syrië tot de orde roepen, zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur. Every minute the council waited on Russia, the human suffering grew. We may not know the faces that we're talking about, we may not know their names or these people, but they know us, and we all failed them this week. Ook vanuit Douma zelf komen berichten over de aanhoudende beschietingen, zoals deze artikel over de BBC fire resolution. Still, there is uh, warble in the atmosphere. It's still, shelling, but uh, in the, the level is less than before. We horen deze arts zeggen dat hij nog steeds oorlogsvliegtuigen in de lucht ziet. Eh, dat er nog steeds beschikkingen zijn, wel minder dan daarvoor. Ik praat door met de Syrische Mohammed Kanvas. Hij woont in Nederland, maar komt uit Damascus en heeft ook in Ghouta gewoond. Dat ligt naast Damascus. Vanuit Nederland runt Kanvas een stichting, de Stichting Damaan, een organisatie die voedsel uitdeelt en medische hulp biedt in Oost-Ghouta. Veel familieleden en vrienden van Mohammed Kanvas wonen nog steeds in Ghouta en houden hem dagelijks. Op de hoogte van de situatie. Meneer was u heeft rond het middaguur nog met uw familieleden in Ghouta gesproken. Wat hoorde u van hen? De situatie is nog steeds heel slecht. Het is nog steeds still Mensen zijn nog steeds in hiding. Voedsel heeft niet families In veel shelters, En veel uh, wounded mensen zijn omdat de hospitals zijn been Er zijn no geen medicijnen. De Bombing heeft niet stopped. Ondanks de UN-resolutie, niets veranderd. Hij hoort dat mensen nog altijd ondergedoken zitten... en um, ja, dat de gewonden doodgaan omdat er geen medicijnen zijn... en dat de ziekenhuizen ook gebombardeerd zijn... Um, er is nog steeds geen eten en eigenlijk is de situatie alleen maar erger geworden, um, ondanks dat er dus nu um, een oproep ligt tot staakt het vuren vanuit de VN-veiligheidsraad. Gaat het gewoon door het bombarderen. Um, en ik kan vast kunnen hulpverleners inmiddels weer het gebied in. Um, wat kan uw eigen organisatie Damaan doen? Uh, there is still no access for uh, international organization, but this is not something new. This is something that has been going on since 2012. In case of Daman, Daman is eigenlijk mobilisering resources in de regio. Our doctors are coming from one shelter to another to to provide care. Unfortunately, we don't have medicine, we we're trying to improvise, work with whatever we have. Nothing has come into Guta and. Um, er is uh, geen toegang en dat is al zo sinds 2012 voor hulporganisaties, zegt uh, meneer Kanvas. Um, ja, en voor zijn organisatie uh, geldt dat ze proberen te doen wat ze kunnen. Uh, ze hebben doktoren die proberen uh, mensen te helpen. Uh, dat gebeurt allemaal uh, ondergronds. Ze proberen gewonden te verzorgen. En, en ze, zover dat gaat van medicijnen te voorzien. Ze proberen mensen uh, eten te geven. Maar het is allemaal heel, heel moeilijk. Uh, meneer Kanvas, uh, meneer het is ook gevaarlijk voor uw eigen mensen. Het is indeed dangerous. Uh, we hebben lost een van onze nurses op on the 1 of January. While people were celebrating the new year, we unfortunately lost Usama, who was out trying to help wounded people, but he was also wounded and uh, unfortunately passed away. Our, for our colleagues, they don't have an option. If they don't go out and help, it means that people don't have medical care. It could also mean for many, many families, and by that I mean hundreds of families that they don't have food. Ja, we, er is geen optie eigenlijk voor uh, mijn mensen, zegt uh, meneer Kanvas. Want uh, anders hebben er mensen helemaal niets. Dan is er geen eten, hebben hele families geen eten. Um, ja, en het is gevaarlijk, erkent hij. Er is uh, bijvoorbeeld een van hun verpleegsters is, uh, overleden... Um, uh, toen zij probeerden iemand te helpen. Um, nou, let's go to um, the violence and uh, the UN because UN Secretary uh, Guterres said today um, that um, he called for an end to the hell on earth, but the fighting and bombing continues, despite United Nations ceasefire. How do you feel about that? Who, who is that for you? Well, uh, well said, Mr. Guterres. Uh, it's indeed hell on earth. For me, I feel sad for the thousands of people who are waiting to die a barbarian death. I also feel angry. I feel angry because people are dying while everyone is watching on TV, on Facebook, on Twitter. We can't say we didn't know. We can't say we didn't see. It's online, but still nobody seems to care. Het is precies wat het is. Dat heeft meneer Guterres goed omschreven. Het is een hel op aarde, zegt meneer Canvas. En ik ben vooral heel boos dat niemand iets doet. Er gaan hier mensen dood van de honger. En iedereen kijkt en niemand doet iets. Mensen kijken terwijl mensen sterven. Als een staart het vuur niets iets uithaalt, wat moet er dan wel gebeuren? is niet genoeg, want implies that there dat er een nieuwe attack after a while. This is something that needs the whole world to take an action. Not only the Security Council, which has unfortunately beproved time and again that it hasn't been effective in the Syrian question. De VN-veiligsraad uh, ja, heeft maar weer eens aangetoond dat het eigenlijk machteloos is. Um, als het om Syrië gaat, ja, er moet veel gebeuren. Staat het vuur is niet genoeg, uh, zegt mene Canvas, want dan uh, na verloop van tijd beginnen ze toch weer te schieten. Um, de hele wereld moet in actie komen. Uh, heeft u nog steeds hoop in de canvas dat er dat het dat het beter gaat worden? Doe je have hope? I always have hope. I have a belief in Syria that we can still build the country. I have belief that if we are given a chance, if bombing stops, everything will be fine. But we just need the killing, the barbarian attacks on civilians to stop. Things will be fine. Syria will be fine again. Dit is niet optimisme. Dit is een geloof. Ik ken mijn landmensen. We moeten een einde maken aan deze barbarische aanval. Niet alleen in Ghouta, maar in het land. Er is genoeg. Ik heb nog hoop, zegt hij. Um, hoop in de mensen uh, van Syrië. Um, de aanval op burgers moet stoppen. En dan kunnen ze laten zien dat uh, het goed zal kunnen gaan met Syrië. Mohammed uh, Kanvesh. Woonde in Ghouta, nu in Nederland, meneer Canvas. Ik sprak hem vlak voor deze uitzending. We gaan naar correspondent Marcel van der Steen. Marcel, volgens meneer Canvas, woorden hem zeggen: doet de wereld te weinig. Kijkt het toe. De VN wijst nu naar Rusland. Ik ben benieuwd, wat zegt Rusland? Rusland, eigenlijk uh, Poetin, uh, president Poetin, heeft uh, bekend laten maken dat er vanaf morgen tussen 9 uur s ochtends en 2 uur smiddags gevechts, een gevechtspauze moet zijn, elke dag. Dus de komende 30 dagen. Uh, gevechtspauzes om mensen de gelegenheid te geven om Oost-Ghouta om Oost te verlaten. Nou, dat is, lijkt me een tegemoetkoming aan uh, uh, uh, de internationale gemeenschap. De afspraken die zijn gemaakt, die hebben ze tot nu toe aan, aan hun laars gelapt. Er zijn gewoon bombardementen uitgevoerd de afgelopen dagen. Syrië met hulp van Rusland. En nu lijkt het eigenlijk dat zij zeggen van... oké, okay, wij willen jullie tegemoetkomen, maar wij blijven hier de baas. Wij bepalen wat er in en om Oost-Kuta gebeurt. Dat is uh, allereerst. Maar daar zitten natuurlijk haken en ogen aan. Want de vraag is, zijn mensen bereid om uh, het gebied te verlaten? Om uh, uh, bijvoorbeeld delen van familie achter te laten? Um, vertrouwen zij wel... Uh, de, de, de, de Syrische overheid die hen uiteindelijk moet gaan opvangen... want hè, er zijn weinig plekken nog waar ze naartoe kunnen. En tegelijkertijd ook vaak in dit soort situaties... dat zagen we eigenlijk ook in Aleppo in Syrië... Uh, op het moment dat dan de kwetsbaren eruit zijn... dan geeft dat mogelijkheid, lijkt het zelfs een vrij brief te geven... om harder toe te slaan na die 30 dagen. Ja, en dan zou je kunnen zeggen, Marcel... en dat is ook het oordeel van meneer Canvas, die ooit in Ghouta gewoond nee. heeft... dat de VN op dit moment machteloos is, krachteloos... ondanks de resolutie, ondanks de veroordeling van onder meer Guterres... Ja, zonder, zonder medewerking van Rusland uh, is uh, uh, de Verenigde uh, de Naties uiteindelijk uh, ja, nergens. Vanaf het begin af aan was al wel duidelijk... Hè, dat er heel veel compromissen in, dat in die resolutie zaten. Er was heel onduidelijkheid over wanneer de resolutie in zou gaan, dus tijd het, het vuur in zou gaan. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen gezien. En tegelijkertijd ook blijft er onduidelijkheid over... wie mag er dan nog wel worden aangevallen? Wat zijn terroristen? Wat zijn geen terroristen? Nou, ook, daarvoor, ook daarover is eigenlijk geen uh, duidelijkheid. Betekent dat eigenlijk vanaf het begin van die resolutie... al onduidelijk was. Nou, dat blijkt ook nu, want de gevechten gaan door. En dus Rusland en Syrië komen nu met hun eigen plan. Marcel van der Steen, onze Midden-Oosten-correspondent. Dank je wel, Marcel. De verkeersinformatie, Dennis Mooi. Uh, nou, ik wilde zeggen: goed nieuws voor het verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Maar. Want, uh, want de weg is weer vrij bij Eemnes uh, na, uh, na dat ongeluk. Maar nu is er bij Hilversum Noord een ongeluk gebeurd. Daar schiet je dus helemaal niks mee op. Tussen na de West en Hilversum Noord staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is nu dicht. En nog steeds ruim drie kwartier vertraging. Wel goed nieuws voor het verkeer bij Eindhoven. Op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De hoogt is de weg wel weer vrij. Nog wel drie kwartier vertraging. En op de A15 richting Europoort staat bij Rotterdam-Sjalo's nog 3 kilometer. De vertraging is hier een kwartier. En nu binnengekomen op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg-Centrum-West en Bavel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Na Malta is er opnieuw in een EU-lidstaat een journalist vermoord. Sven heeft u het meegekregen vandaag hier op NPO Radio 1. Het gaat om de 27-jarige Jan Kucjak deed in Slowakije onderzoek naar allerlei gevoelige zaken. Zijn gewelddadige dood leidt tot verontrusting bij collega journalisten... maar ook bij europarlementariërs. Laten we eens schakelen met, uh, met Duitsland. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Judith, wat onderzocht deze Jan Kucjak? Nou, hij deed vooral onderzoek naar uh, belastingontduiking van een groep hele machtige zakenmannen in Slowakije. Zijn laatste verhaal ging bijvoorbeeld over een appartementencomplex in Bratislava. Dat uh, een van die mannen, een vastgoedontwikkelaar, gebruikt zou hebben om belasting te ontduiken. En hij, hij schreef ook veel over de banden van die club met leden van het huidige kabinet. Hè. En daar liepen namelijk ook allemaal lijntjes. Nou, en al die verhalen die hebben Kuczek duidelijk niet populair gemaakt. Bijvoorbeeld, een van die uh, club uh, vastgoedontwikkelaars uh, heeft uh, daar. Heeft heeft Kutschak twee, twee maanden geleden ook nog aangifte tegen gedaan... van bedreiging. Dus, de, dus er was al een bedreiging het uh, ja, ja, het was geen, het was geen uh, bedreiging met geweld of zo. Maar deze man die had gedreigd... dat hij ook wel eens heel veel uh, dirt over Kutschak zou op, ah, okay. op gaan duikelen. Dus daar heeft hij aangifte getekend En daar heeft Kutschak nog van gezegd... Uh, een paar dagen geleden van er gebeurt maar niks mee. Er zit nog niet eens een rechercheur op deze zaak. Dus, hmm. ja. hey, is het duidelijk wat er met hem gebeurd is vandaag? Nou ja, wat duidelijk is, is dat hij afgelopen zondag gevonden is... in zijn appartement, een stad 50 kilometer ten oosten van Bratislava, En dat hij daar met zijn verloofde uh, lag. Uh, allebei neergeschoten in het hoofd en in de borst. De politie zegt ook, het is sowieso moord. En de politie zei ook al dat ze ervan uitgaan... dat het iets met het werk te maken heeft. Welke aanwijzingen ze daar precies voor hebben, uh, dat zeggen ze niet. Uh, het is ook nog niet duidelijk wie erachter zit. Uh, de premier heeft ook al een, een beloofd uitgeloofd voor mil uh, 1 miljoen euro voor iemand die de gouden tip heeft. Um, maar ja, de andere journalisten van de website waar Kutsjak werkte... die worden nu ook uh, bewaakt. Dus het is wel, ja, wel duidelijk dat ze denken dat het iets met zijn werk te maken heeft. En die lichamen zijn dus gisteravond, uh, afgelopen zondag, dus gevonden. gevonden ja. ja, afgelopen zondag, ja. Uh, Gebeurt dit vaker in Slovakije? Zijn er wel eens eerder journalisten vermoord? Nee, vermoord sowieso niet. En het is ook eigenlijk voor het eerst dat een Slovaakse journalist echt zoiets overkomt. Ook geen, ja, die bedreigingen of lichamelijke bedreigingen waren er ook niet eerder. Dus die shock is enorm, ook in Slowakije inderdaad. Een ongekende aanval op die persvrijheid. Uh, zij ook premier Fico noemde, noemde het zo. En uh, ja, iedereen buitelt over elkaar heen om te zeggen dat dit niet moet kunnen. Dat journalisten in Slowakije moeten kunnen schrijven wat ze willen. Aan de andere kant zie je, hoor je ook wel de kritiek dat het ook een signaal kan zijn dus als het nou ja als het iets te maken heeft met die club Zakenmannen... dat die zich ja onoverwinnelijk voelen hè, onaantastbaar er is namelijk best wel veel geschreven al over die banden en over hun hun, hun praktijken uh -huh. en er gebeurt niks ze blijven gewoon ze worden niet vervolgd er wordt onderzoek naar ze gedaan maar dat duurt eeuwig en ook de banden die die uh, mannen hebben met met het kabinet die uh, worden beschreven maar daar die blijven gewoon zitten nou, wat een verhaal. Judith van de Hulsbeek over de moord op een journalist... en zijn vriendin in Slowakije. uw lidstaat. Dank je wel. i remember rolling down your street one day when i was lost ever since i kept on taking it in case our paths would cross. Threw a rock about your window just to hear you say hello i broke the glass and ran so fast your daddy still don't know i'll bring you flowers to your doorstep on the daily you Learning Justin Bieber songs on ukulele, damn baby, I'm so crazy. I remember thinking KFC would be a perfect date, but you're a vegetarian. I found it out too late. Then you laughed it off and told me another place, another time. That I'm eating tofu with a salad on the side I'll bring you flowers to your doorstep on the daily You made me go crazy You're my Beyonce, you know I could be a Jay-Z Damn baby, I'm so crazy I remember breaking up that time You caught me on a lie. A hundred thousand roses later, I apologize. I wrote this song about you, didn't care about the charts. All I wanted was for you to keep it in your heart. I'll bring you flowers to your doorstep on the day. that bonded Enzo, met het nummer Daily. Het is zeven minuten voor half zes. De Olympische Spelen zijn voorbij. Kunt u daar al een beetje aan wennen. Het wil natuurlijk niet zeggen dat de wedstrijdmentaliteit in Nederland loopt. Over drie dagen bijvoorbeeld staat al een belangrijk kampioenschap op de agenda. Het allereerste Open NK Curling. Op natuurijs. Gespeeld op de ijsbaan van Vooruit in Friese Veen. Ja, waar anders? Iedereen kan meedoen. En de belangstelling is groot. Van studententeams tot onze collega's. De DJ's van 3FM. Verslaggever Mijno Remmers. Die pakte ook de handschoen op. Deed de glijschoen aan. En ging op de Rotterdamse schaatsbaan in training. Ze klappen behoorlijk hard tegen elkaar aan. Ja. Hè? Gaan ze er niet stuk van? Als ze goed koud zijn, niet, is het altijd goed wie je stenen koud hebben. Leg ze vast op het ijs neer. Oh, warme stenen, die, die, die gaan kapot? Die springen eerder kapot. Jordi de Groen is de instructeur op een overvolle ijsbaan. Er wordt op dit moment niet gecurled. Dus kunnen we eens even rustig gaan bekijken hoe het nou eigenlijk moet. Ga met je goede been op het plankje staan. Omdat het natuurlijk niet echt goed curling ijs is. En je wilt toch zo hard mogelijk kleien. Ga je slechte been zo ver mogelijk achter doen. Waardoor je zo meer, veel mogelijk kracht op je goede been kan zetten, waardoor je naar voren glijdt. Dus je gaat echt zo ver mogelijk naar achter. Houd het je, zet je neer de steen in je hand. En je gaat een stap maken met je slechte been naar voren. En tegelijkertijd zet je eigenlijk af met je goede been... waardoor je een soepele glijbeweging naar voren krijgt. Nou, en dan moet je dus afzetten. En tegelijkertijd proberen die steen met flink wat kracht naar voren te gaan. Dat valt nog niet mee. Nee, dat je, je, ligt zo op je, op, je ligt zo op je bek. Dat valt inderdaad niet mee. Daarom is het ook belangrijk dat je goed evenwicht kan houden. Want anders uh, val je vrij snel om. Want... Je moet, je moet ja, die enorme steen met een behoorlijk gewicht... moet je toch een flinke zwiep uh, geven. Ja, je mag Op een normale baan mag je 8 meter glijden. Na 8 meter moet je hem echt loslaten. En dan moet je de, uh, de, ja, de andere is 34, uh, 34 meter moet je die steen in het huis zien te krijgen. Dus er moet gewoon echt wel een flinke vaart achter zitten... wil je die steen in het huis krijgen. En dan het vegen. Ja, dan komt het vegen, dat is belangrijk. De onderkant is een soort schuurpapier. En dan schuur je het bovenste laagje mee af. Met het stroeve schaaf je daarmee af. Waardoor de steen meer vaart krijgt. En zo ga je hem proberen in het huis te krijgen. Dan kan je nog allemaal verschillende technieken met het vegen... Als je hem ja, recht er zo voorzet, dan veeg je hem glad... en dan heeft de baan één gladde effect, waardoor die ook rechtdoor blijft gaan. Dus een goede vegen, dat is uh, een kunst. Het vegen is een van de belangrijkste dingen van het curlen. Maar de skip, de gooier van de steen, die geeft altijd aan... die weet wanneer het geveegd moet worden... dus die roept wanneer je moet vegen en hoe je moet vegen. Lijkt het een beetje op Show de Boel in die zin... dat je zo dicht mogelijk bij elkaar moet zijn in dat... Wat jullie dan noemen het huis, die stip eigenlijk. Ja, het op, is, het, op het eind daar. Het is, uh, ik noem het ook altijd een soort show de op ijs, Om het makkelijker te maken voor mensen. Dus het is inderdaad een soort show de Je hebt twee vegers aan elke kant staan. Die, uh, die gaan samen vegen. Eentje kan in principe ook nog een, de stenen een beetje sturen. Om dan ja, die te gaan vegen. Het is altijd een beetje een koddig gezicht. Hè, van die, die typisch bezemstiltje. Heel snelle bewegingen maken. Ja, het, is, het ziet er altijd wel raar uit, maar het is zo belangrijk voor het, curlen. En dat, ja, het is Zonder die vegers kom je niet ver. Ja, alle stenen liggen nu op de stip. De, jullie noemen dat het huis? Het huis. De keurlingcirkels in het algemeen. Het hele geheel heet het huis. Dan heb je nog de voorkant van het huis, dat noemen we de front house. En de achterkant van het huis heet de back house. En dan in het midden heb je een witte stip. En dat noemen we de dolly. En daar richt je op, want dat, daar. Daar moet je terechtkomen. Daar hoop je altijd terecht te komen, want dan kan je punten scoren. Maar je kunt een ander er ook weer uit uh, laten glijden? Je gaat in het begin, de eerste twee stenen van ieder team die gegooid worden mogen niet aangeraakt worden door een andere steen. Dus je kan hem dan heel defensief neerleggen. Dat noem je de guard. Dus dan kan je een soort muur om het huis heen bouwen. Als die steen wordt aangeraakt, dan wordt de steen waarmee die is aangeraakt... wordt uit het spel gehaald. En de steen die aangeraakt is, wordt teruggelegd op de plek waar die oorspronkelijk lag... Dus dan de eerste twee stenen ga je nooit proberen in het huis te gooien. Want die wil je gewoon zo verdedigend mogelijk opstellen. En dan uiteindelijk ga je daarna vooruit uh, je stenen in het huis proberen te gooien. Dat is de tactiek dus eigenlijk. Elkaar dwars zitten ook. Het is echt elkaar dwars zitten. Je wil toch punten scoren. Daar gaat het uiteindelijk om. Is het uh, een jongere sport? Uh, of meer ouderen, zoals bij Jeux de Boel? Ah ja, de eerste echte curlingwedstrijden, ook op olympisch niveau, daar waren de mensen gewoon al ouder. Dus het is, van origine doen er meer ouderen. Maar je ziet nu heel veel dat jongeren het ook beginnen te doen. Omdat het toch ja, je horizon verbreden met de nieuwe sport. Kan dit nou een beetje goed? Maar ik, ik, ik weet het niet. Ik uh, ga dat nog even vragen. Uh, zometeen Perjetski de oversteek maken van Marokko naar Spanje. Dat gebeurt de laatste tijd regelmatig. de spanningen in Noord-Marokko zijn toegenomen. Hoort u straks meer over.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 Het is half zes geweest. We gaan er door wat mee. in het De Russische president Poetin heeft voor Oost-Ghouta in Syrië. een dagelijkse gevechtspauze bevolen. Vanaf morgen moeten burgers er elke dag tussen negen ochtends en twee uur s middags de kans hebben. om zich in veiligheid te brengen. In Oost-Ghouta vielen afgelopen weken honderden burgerdoden. na bombardementen door het Syrische leger. dat gesteund wordt door Rusland. meisje van 14 is vorige week in Emmeloord. door twee jongens mishandeld. nadat ze had geweigerd haar hoofddoek af te doen. Ze werd tegen haar hoofd en rug getrapt. En de politie is volgens Omroep Flevoland nu op zoek naar de daders. Studenten kunnen vanaf eind maart een maand lang niet terecht op Mijn duo, het digitale loket voor de studiefinanciering. De dienst gaat over op een nieuw computersysteem. En het overzetten van alle gegevens gaat tot mei duren. En de Nederlandse Olympische sporters die zijn terug in Nederland. De ploeg landde een uurtje geleden op Schiphol. Tijdens het laatste stuk van de reis werd hun vliegtuig begeleid... door twee F-16's van de luchtmacht. De sporters worden over een half uur, vanaf 6 uur... welkom geheten in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Dankjewel Dorad. We gaan naar het weer. Marco Verhoef, oh, het is best koud buiten. Het is frisjes, het vriest een paar graden... en de temperatuur gaat vanavond en vannacht inderdaad verder omlaag. We gaan naar matige vorst, min 6 tot min 9 zelfs. Het koudste in het oosten van het land. En in het zuiden, daar zullen de wolken die er nu nog zijn... wel grotendeels oplossen. In het noorden blijven ze wat hardnekkiger. En vooral in het waddengebied kan ook nog een enkele sneeuwbui vallen. Ja, en dat gaat zo door? Wordt steeds kouder? Ja, morgen verandert er wat, wat weerbeeld wat het plaatje betreft heel erg weinig. Dus met wat sneeuwbuien in het noorden, misschien ook in Groningen en Friesland. Maar in de rest van het land zal het grotendeels droog zijn met zonnige perioden. Maar de temperatuur die kwam vandaag nog in de buurt van het Friespunt. En die zal daar morgen weer wat verder van afblijven, zo 0 tot min 2. De wind die is wel wat rustiger dan de afgelopen dagen, zwak tot matig uit het noordoosten. En dat betekent dat het nou, gevoelsmatig misschien net iets minder koud is dan vandaag. Terwijl de thermometers toch iets, iets lager aangeven. Ja, en wanneer wordt het echt? Koud. Koud. Ja, die wind gaat vooral weer een rol spelen. Op de woensdag en ook op de donderdag. Dan wordt het echt weer zo'n gemene schrale oostenwind. Dan moet je je opkleden, want met min drie woensdag op de thermometers, ja, dan is die kleding toch echt wel een vereiste. Verder is het woensdag wel weer geleidelijk meest droog. Die buien in het noorden, die zullen wel verdwijnen. En de zon, die schijnt redelijk uitbundig in het zuiden. Donderdag ook weer zo'n dag met de meeste wind dan. Nog altijd temperaturen ook overdag onder het vriespunt. En in de nacht vriest het matig. Misschien op een enkele plek net streng. Ik ben blij dat je even verteld hebt wat we dan moeten doen met die kou. Het is een open deur, hè? Maar ik zeg het er toch maar even. Heel fijn, bij. dankjewel, Marco. We gaan naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Uh, nou, het is een stuk minder druk vanwege de voorjaarsvakanties. De meeste vertraging nu in het zuiden, waar de meeste mensen wel gewoon naar hun werk moesten. Rond Amsterdam en Utrecht is er amper sprake van een spits. En de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is opnieuw vrijgegeven na een tweede ongeluk. Tussen Muidenberg en Blaricum heb je nog een kwartier vertraging. Half uur extra op de A15 bij Rotterdam richting Europoort. Staat tussen IJsselmonde en Spijkenissen.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 Zes minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. In Marokko hebben jetskis een nieuwe bestemming gevonden. Niet alleen toeristen maken een tochtje op zee. Op social media wemelt het van de filmpjes van jongeren... die op jetskis of in rubberen boten Spanje proberen te bereiken. En dat zijn er sinds de spanningen in de RIF in Noord-Marokko steeds meer. Het aantal migranten van Marokko naar Spanje verdubbelde het afgelopen jaar. En het is voor het eerst dat het voornamelijk Marokkaanse migranten zijn... en geen mensen die vanuit Sub-Sahara-Afrika Spanje proberen te bereiken. Correspondent Willemijn de Koning zocht in de RIF... naar de jongens die met gevaar voor eigen leger op Zonjetski naar Europa varen. We zijn gevlucht... Kom ook, roepen een aantal rifijnse Marokkanen hier in een filmpje. Ze zitten in een rubberboot op weg naar Spanje. En vele rifijnen volgen hen later. Het is de eerste keer dat Marokkanen voorop gaan in de nationaliteiten van de vluchtelingen en immigranten naar Spanje. Zegt Bettina Gamberg van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN in Marokko. De mensen die in Spanje de valle du Rif. En het grootste deel komt uit het rif waar afgelopen jaar veel protesten waren en daarom ook veel mensen gearresteerd werden, zegt ze. Ook deze jongen uit de Rif probeerde over te steken naar Spanje. Ik noem hem Mohammed. Well, my, my wife was pregnant. Mijn vrouw werd zwanger. Dus ik wilde naar Europa om daar geld te verdienen. zegt Mohammed, Twaalf at the night nachts liepen we met zijn 35e op een strand in het oosten van El Osaima naar de zee waar onze boot klaar lag. Someone said that he had police. Then we go out. Maar toen kwam de politie en zijn we gevlucht. De persoon die ik betaald heb om de boot en de reis te regelen... heb ik nooit meer gezien, zegt hij. En net is een vriend van hem uh, hier ook heen gekomen... die de reizen organiseert naar Spanje. 160 mensen heeft hij al overgebracht, alleen vorig jaar. Ik heb een ik regel een rubberboot, een kompas voor de richting en benzine. Voor 40 mensen in een boot. Ik koop geen politie of kustwacht om, dat is me te gevaarlijk. Zo'n rit op de boot kost een kleine 900 euro. Maar de rifijnen hebben ook een andere manier ontdekt om naar Spanje over te steken. Vanaf de zomer vorig jaar steken de rifijnen met de jetski over. In El Housaima kun je een jetski huren voor een uur. Dan ga je daarmee naar een vriend die verderop op je staat te wachten met benzine. En dan heb je genoeg benzine om naar Spanje te gaan dan laat je die jetski daar gewoon achter op het strand. Of in Tanger zijn er mensen die je op de jetski afzetten in Spanje... en de jetski dan weer mee terugnemen, zegt Mohamed. Er is hier net helemaal niks. Geen educatie, zorg, werk. Je hebt niks te verliezen. Daarom wil iedereen hier naar Spanje. Ook al is er een risico om te sterven op de zee. Want ze running. Ze rennen weg van de politie. Die stuurt er vaak eerst een brief dat ze langs moeten komen bij de politie. En zo weten de jongeren dat ze gezocht worden. En dan vluchten ze, zegt Said van de AMD Aish in Nador. De grootste mensenrechtenorganisatie van Marokko. Uh, toen de protestbeweging begon, was er hoop. Maar toen de overheid ons oppakte, vervloog die hoop. En iedereen wilde weg zegt Mohammed. After that, don't want in, in Na de protesten is het zelfs nog erger dan eerst, want no. niemand wil hier meer investeren. Do look like blind? En Marokko laat deze jongeren ook gaan, want als ze hier blijven, blijven ze protesteren, zegt Saïd van de mensenrechtenorganisatie de land. En dat is niet alleen goed voor Marokko, omdat protesten slecht zijn voor het imago, maar ook omdat ze waarschijnlijk gaan werken in Europa en dan geld naar hun familie in de rif sturen. Goed, dat Spanje niet zaligmakend is, dat zag onze correspondent in Spanje. Rob Zoutberg, het eenmaal aangekomen in Spanje... beginnen voor de jongeren de problemen pas echt. Dit is Lavapiés, het centrum van Madrid, een wijk... waar traditioneel heel veel buitenlanders altijd naartoe zijn getrokken. Het webelt hier werkelijk van de Indiaanse restaurants. Veel Afrikanen die hier ook rondlopen, Marokkanen die hier terechtkomen. Maar goed, ten aanzien van die laatste groep... Eenmaal hier terechtgekomen in lavapies beginnen de problemen, vertelt me Rachid, een Marokkaan die al langer in Spanje zit en mensen helpt met hun papieren. Sí, sí, últimamente están llegando mucha gente, Er komen veel Marokkanen Spanje binnen op dit moment, vertelt hij. Dat heeft veel te maken met de politieke situatie in de Rif, in het noorden van Marokko. De regering treedt op met harde hand en mensen hebben geen andere keus dan gewoon maar te vertrekken. Tel erbij op de stroom Afrikaanse migranten die ook al zo groot is. De migratie is een afrikaanse. Er de veel gente. Jij werkt heel veel met die Marokkanen die hier dan terechtkomen. Hoe zijn de vooruitzichten voor die mensen? Kunnen ze hier aan de slag? Hoe komen ze aan papieren? Hoe gaat dat? Het is heel moeilijk, zegt Rashid. Marokkanen worden niet erkend als politiek vluchteling. Om in Spanje een status te krijgen moeten ze dus aantonen... dat ze een arbeidscontract van drie jaar hebben. Een andere mogelijkheid is een huwelijk met iemand. Maar daarmee is veel gesjoemeld. En de controles zijn streng. Maar nu is het een heel exhaustive controle. Ze controleren alles. Voor het eerst in jaren neemt het aantal migranten dat op bootjes naar Spanje komt weer toe. De kustwacht pikte in 2017 ruim 2000 mensen uit zee. En ook voor het eerst in jaren zijn de Marokkanen de grootste groep onder deze migranten. Ze trekken weg door de economische malaise en de politieke spanningen in de rif, zo zeggen hulporganisaties. Deze activisten kopen een in Casablanca. Er worden mensen in gevangenissen vastgezet, bijvoorbeeld in Casablanca, vertelt een Marokkaanse jongen die aankwam in de enclave Melilla. Mensen worden gemarteld. En daarom proberen Marokkanen nu politiek asiel in Spanje of Frankrijk te krijgen. Maar wie niet wil weten van de spanningen in Marokko... is de Spaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Moratinos. Hij zegt de druk van allerlei bevolkingsgroepen in Marokko is enorm geworden. En dat is ook echt een Europees probleem. We kunnen Marokko niet vragen de migrantenstromen in de hand te houden... en verder niets doen. Het land kan het alleen niet aan. salto maar Marokko is het es die que de pressie krijgt. Een demonstratie in Madrid van Marokkanen die wegtrokken uit de Rif. De meesten hier die willen gewoon alweer verder trekken... vertelt Rachid, die ik eerder sprak. De mensen gaan naar Frankrijk, naar Duitsland, naar Nederland... zo zegt Rachid... Dacht je nou echt dat die mensen hier in Spanje gaan wachten... of ze nu wel of geen papieren krijgen? Van Marokko naar Spanje en daarna door. Steeds meer jonge mannen steken de zee over. Naar het noorden. Dennis, mooi. Hoeveel files heb jij nog? Uh, 32. Maar het, uh, het, de vertraging in die afzonderlijke files neemt wel razendsnel af. Rondom uh, Amsterdam en Utrecht uh, is het eigenlijk helemaal niet druk geweest vanmiddag vanwege de vakantie. In het uh, zuiden en bij Rotterdam wel. Op uh, de A15 richting Europoort heb je nog 20 minuten vertraging tussen Knop en Vaanplein en Spijkenisse. Dan in het zuiden op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best 11 kilometer en een half uur vertraging. Andere kant op, richting Breda op de A58... staat tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 10 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Straks, wat leert het oud-testamentische verhaal van de Exodus... ons over de noden van onze tijd? Helmert Woudenberg, acteur, maakte er een voorstelling over. En ik spreek hem zo al even. Are you really feeling better?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 zijn vriendin nicotine. Chef special hoorde u. 10 minuten voor zes. We gaan naar acteur Helmut Woudenberg. Want na zijn voorstellingen over fortuin, Hitler... over zijn eigen grootvader, buigde zich nu over het verhaal van Mozes. De voorstelling... Mozes zet mensen die van huis en haard verdreven worden... in het perspectief van het Bijbelse boek Exodus. U kent het verhaal misschien. Geplaagd door twijfels en onzekerheden... leidde Mozes, het Joodse volk, tijdens een barre tocht door de woestijn... op zoek naar het beloofde land. Meneer Woudenberg, goedemiddag. Welkom in onze ja. uitzending. Hallo, Lara. Hoe kwam u tot deze voorstelling? Ja, omdat ik uh, in het uh, verhaal uh, heel veel aanknopingspunten zag eigenlijk met de actualiteit. Dus niet alleen de volksverhuizingen, maar ook het klimaat. Uh, bijvoorbeeld de, de plagen, de, het klimaat wat van slag is, het natuurgeweld. Uh -huh. En uh, de regeringen in het, uh, uh, zoals ze daar zijn, de regimes in, in, in Syrië. Uh, in Egypte het, het, natuurlijk? En in Egypte, maar, maar ja, nu vooral ook in in Syrië, hè, waar, waar eigen burgers worden gebombardeerd en, uh, en van alles. Mm. En en en de religie, het, het het feit wat wat nu actueel met met met de islam, de de de religie inhoudt, het het godsbeeld. En dat, dat waren verschillende punten waarop ik dacht... ik ga dat verhaal aanpakken. Wow. Um, zullen we ter introductie het, het, het begin van het verhaal um, laten horen? Kunt u dat voordragen? Dat kan ik doen. De voorstelling begint als volgt. Luister naar me. Luister goed. Ik ben de ene. De enige. Van mij is er niet nog één. Alle mensen ben ik alleen... Ik ben jullie allen, maar ook elk van jullie. Jullie als geheel, maar ook stuk voor stuk... zijn terug te voeren op mij. De hele mensheid is te herleiden tot één. Ik bedoel maar, het algemeen belang is een persoonlijke zaak. Ik ben die in alles wat verandert, onveranderlijk blijft. Pa Pel alles af en je houdt tenslotte mij als onafpelbaar over... En degene die naar binnen toe met mij verbonden blijft... en volk verenigt en in vrijheid doet gedijen, die zal ik verheffen. En degene die naar buiten toe zich van mij los wil maken... en volk bedwingt en aan zich onderwerpen wil, die richt ik te gronden. Zo. En, dit is vanuit een, een ik-persoon verteld? Het is, het is een monoloog, meneer Woudenberg? Uh, ja, Wie is nou, ja de ik? eigenlijk is het, de, de ik is wat in de Bijbel God is, maar van als een um, patriarchale um, status uh, afgepeld, inderdaad. Um, God wordt in het stuk door Mozes de enige genoemd. Uh -huh. En door de andere Israëlieten de hogere macht. En alleen de Egyptenaren hebben het over goden. En dan meerdere goden, die, die, die zij uh, uh, aanbidden. En, en nergens wordt deze ene eigenlijk uh, uh, God genoemd. Mm. Hij zegt op een gegeven moment, hij is de verteller, eigenlijk van het, uh, uh, van het verhaal. En hij is degene die op een gegeven moment ook, uh, ook zegt: als er sprake is van goden dan ben ik de enige God. En is dat iets waar u ook iets mee heeft? Of heeft u het op een andere manier? U uh, nou, een zeker, beetje... ja, ja, zeker wel. Ik, de, ik, ik zie dus die God eigenlijk als een, een innerlijk gebeuren. Als een, een, een groot uh, gemene deler vanuit het... Uh, hè, om maar eens even flinke woorden te gebruiken... het collectief onderbewustzijn... Hmm. Inderdaad, en is, is dat ook waarom de u... hele mensheid is te herleiden ja. tot één en en en en die kracht dat dat is volgens mij God. In ieder geval is het een een innerlijke zaak. Laten we zeggen de, de, in de voorstelling wordt ook uh, gezegd van de afgoden van de afgoden uh, en hun beelden dat de mensen geen goden aanbidden, maar beelden ze aanbidden, alleen maar buitenkant. En ze willen goden waar ze zich tegenover kunnen stellen... en die ze kunnen zien en kunnen aanraken. En die buiten hen staan. Terwijl de God in dit verhaal in de mens is. Maar het is vooral... Um, u gaat vooral terug naar de oude geschriften... om ja te verwijzen ook naar het heden. Um, ja, ik heb, ik heb eigenlijk. Het is een archaïs, een grootschalig, mythisch verhaal, zoals je dat in de Bijbel leest. Uh -huh. En ik heb geprobeerd dat um, tijdloos, kleinschalig en menselijk te maken. Dus het zijn hele menselijke figuren. Mozes is een hele menselijke man, zoals je die nu nog zou tegen kunnen komen in. in uh, begrijp je? En, en uh -huh. alle figuren in het, in het stuk zijn, zijn te herkennen... Als, als mensen zoals je ze nu nog uh, zou kunnen ontmoeten of zou kennen. En ja, wat, wat vertelt het verhaal van Mozes over onze eigen tijd? Want u had het net over de oorlog in Syrië, het, het bombarderen van ja, het eigen volk. Nou ja, wat, je je uh, wat je je soms niet realiseert, is dat je... Uh, het gaat erom dat dat je in het land van herkomst onmogelijk kunt leven zoals mensen dat is hè, er is geen toekomst voor je kinderen en, en er is geen ander middel dan dat land te verlaten en een ander land te zoeken, waardoor je tegelijkertijd ook een cultuur verlaat. Je moet je aanpassen aan een nieuwe cultuur. Wat eigenlijk, en je identiteit, die, die is verweven met de cultuur waar je van uitkomt. Dus eigenlijk moet je veranderen als mens. Ja. En, en dat, dat verhaal, dat accentueer ik heel erg in het verhaal zo we hebben mensen die wanhopig worden om om om omdat wat ze, waar ze gewend aan zijn op op een gegeven moment uh, wordt er gezegd in het stuk van hoe klein je huis ook was en hoe geestdodend je werk en hoe laag je positie je wist waar je aan toe was, je had het in de hand, je had overzicht. En nu ga je ten onder aan de angst en de onzekerheid... over wat je morgen weer te wachten zal staan... in, in, in die zoektocht naar, naar een plek waar je je, waar je, je kunt vestigen. En waar je je weer thuis kunt voelen misschien. En waar je je weer thuis kunt voelen. Mooi. Helmer Woudenberg met de voorstelling Mozes... nog tot en met 25 mei overal in Nederland te zien. Meneer Woudenberg, dank voor dit gesprek. Niks gedaan. Graag gedaan. Straks na zes maken de Olympische sporters hun opwachting. In het Olympisch Stadion het schaatsend publiek daar op de baan mag er een feestje van maken. We mogen anderhalf uur schaatsen nu. En dan, daarna gaan we naar Team NL kijken hoe ze binnenkomen. Team NL binnenhalen. Je blijft nog even. Ja, zeker. Eerst even zelf schaatsen. Ja. Jij? Ja, ik blijf ook weer zijn samen. Dus dan, uh, we hebben gewoon een kaartje gekocht om hier te schaatsen. En dan stond erbij dat je ook bij Team NL, zeg maar, als zij binnenkwamen, dat je ook mocht, bij mocht zijn. Gewoon er toevallig bij zijn. Dat straks hier ook bij Nieuws -enco.